Wij beginnen de zogerles 169. Pagina Kuf, Kaf Dalet 124. De eerste regel van de tekst van de zoger. Daar beginnen we straks met het nieuwe. Zo so, direct met de, de nieuwe oot, Kuf kaf gimmel. 123. Als je naar de les komt, dan de the houding moet zijn: nog iets extra's over de houding. De houding moet zijn dat dat jij komt en dat jij opbouwt op jezelf binnen van binnen de volmaakte gissaron, dus de absolute absolute koord alleen dat is de voorwaarde dat jij het, het hoogste, de hoogste, rendem, hoogste rendement haalt uit de les dus de volmaakte gissaron, het volmaakte tekort moet je hebben, dat betekent dat in je hart moet je dan gebroken hart jezelf maken eh, alles breken jezelf, uh, dan, dan gaat het je goed, begrepen, dan zal het, ook ik doe het precies hetzelfde. en dat jij niets hangt, nergens aan hangt, en ook niet aan, aan jouw positie op dat moment, en uh, wie jij bent, ja? dat jij geen, eigenschap aan jezelf toeschrijft, dat goed is, of dat hoger is, dat hoog is. Op dat moment zijn wij als, alleen maar, als iets wat waarneemt. Er zijn dan op de, in de klas wij, waar wij zitten, dus geen leerlingen en leraar. Geen positionering. Alleen, de, allemaal waarnemen. Allemaal nemen wij waar het geestelijke, waar voor ons ligt, de leraar. Dat is de zorg en er zit iemand die dan for, uh, die dan weet, leert wat voorleest uh, en voortrekt en de rest, maar dat, dat wij geen positionering kennen. En dat jij als je op de les komt, nog een keer dat het hart is gebroken, dat moet je goed opletten, dat je op dat moment dat bewerkstelligt in jezelf. Dat kan je niet kopen, dat moet je zelf doen. Geen boeken zul je dat bijbrengen. Dat moet je zelf doen. Dat is de houding, de juiste houding bij het geestelijke. Want wij hebben iets te maken met iets wat geen materie kent. Iets, wij hebben, wij leren datgene wat geen materie is. Alles wat de zoger beschrijft is geen materie. Geen, geen, uh, geen letter heeft iets met materie te maken. En wij hebben wel de materie, dan moeten wij alles al onze wens om te ontvangen, moeten wij op dat moment prijsgeven. Alles dat heet dus de volmaakte gisteren. Dan heeft het zin. Bovenaan de regel 1. Ot kuf kaf gimme. 123. Amai, ikrei Irat Hashem, shem Begin de ilana de tof vera. Zache barna twee hu tof vee lo zache ha ra. Punt. De Potkuf kaf Gimmel 123, Hashem. Hij zegt: Waarom heet ze die mahhoed, die mahhoed, mahhoed? Waarom heet ze Iratasem? De vrees des Heer. Begin de Iguilana de Tovara, omdat het is, die, ze is de boom van goed en kwaad. Als de mens het waardig wordt, twee, goed dan, dan is die, dan is die goed. Dan is die boom, dan deze boom van goed en kwaad, die wordt, die ervaard wordt door hem als het goede. Wie ilo zage, en als hij het niet waardig wordt, dan is het kwaad. Punt. While da shari atar ir a vidatar a dri le ala le hol tova de alma. Punt. Equise. na de punt. For the asterix. While da en darop shari rust. Bahai Atar ira op deze plaats, vrees. Vidatara Tara, en dat is de, de poort. Drie. Le Allah om binnen te komen, le Chol Tova de Alma. Naar alle het goede van de wereld. Drie. Naar de punt. Dus door deze poort kan men komen tot het binnenkomen en. De, om daar, daar waar het al het goede van de wereld is. zegelt of elin daarin traien elin tarin, traien tarin, tarin, tarin, die non kegade. Hij zegt, zeg of, dat zijn twee woorden uit, dat uit dat vers dat men, wat dat men, dat de zoger eerst had geciteerd dat Richied Chokmah, herinner je nog? De eerste, de eerste, het eerste wat de Chokmah is, het begin van de, het begin van de Chokmah is Jera to herinner je nog? Sechel tof lecholusayhem, seher tof het hude, de hude raad aan alle die dat doen. Zo is dit dat vers. Dan neem je ook dan twee woorden uit het vers. Zeg het of Dat is men zo vertaald als een goede raad, maar het is niet helemaal zo. Zeg het of een goed verstandig is dat een goede verstand. Letterlijk. Elintraien, elintarien traien, dat zijn twee poorten die in nonke hadden. Die als één zijn. Dus hij neemt dat een stukje vanuit het vers en hij legt het uit wat het is. Dat zijn die twee punten. Herinner je nog die twee punten? Die, de punt van de Mahmoud die stijgt op en ver, verbindt zich met de punt van de Bina. Rabbi fir vier Amar zegt of Da Ilana de Gaya. De Ihoe Segel Tov. De ihu tof of Belo Raklal. Rabbi Amar ja maar Rabbi zegt iets anders. Rabbi zegt vier Segel tof, Dat that, that is wat in dat vers staat. Segel dat Segel betekent verstand. Goed verstand. Maar hij zegt. Wat daar in het vers staat. Zeg het of, goed verstand of zo. Da Ilana de Gaia, dat is de boom des levens. De dat is, en de boom des levens, wij weten, dat is de Ziran Piel. Ja? Yeah? Dus, anders dan wat de eerste stelling was, dat, dat, uh, dat hij zegt, Jirat Hashem, dat is maar Ja? Dat is de boom van goed en kwaad. Maar hij zegt dan, dat segeltof, dat is Ilana de Gij, dat is de boom van, boom des levens. De I who segeltof, dat dat is de goede verstand, maar en goed opletten voor die segeltof, absoluut zonder kwaad. En als je kijkt naar dat woord segel, yeah, ja, segel, dan zie je dat je kan het anders lezen, and en dat is de taal, dat is zonder de taal, de hele getal kan men het geestelijk absoluut niet, niet ervaren. Kijk, zegeltof wat daar staat. Normaal is het, leest men dat als zegeltof. Dus zegel als verstand. Als je kijkt naar het woord zegel, verstand. Jij kan het ook anders lezen, als shekol. Dat alles. Ja? Dus dat staat het shekol, zegeltof, kan je lezen ook anders. dat niet met zin, als she, sechel. Maria kan het ook lezen, sekol tof, dat alles is goed. Ja? Sechel tof kan je lezen als sekol tof, dat alles is goed. raklal absoluut kwaad. Punt. Weil de lo share 5b ra, Ihu zegelt of belora, en omdat um, er rust daarop, daarin geen kwaad, vijf rust daarop geen kwaad, maar dus Ihu zegelt of belorra is dat, kan je zeggen zegelt of, maar zoals weet het lezen, andere lezing is dan in de vers zelf, Diepere lezing kan je ook lezen van dan, daarom, omdat het geen kwaad is, daarom, daarom is hij dat het helemaal goed is, zonder kwaad. Iedereen begrijpt wat ik zeg? Dus het zegel kan je lezen in twee manieren. Als verstand, intellect, maar je kan gewoon zegeltof, zegeltof, een goede verstand, goede verstandhouding, goede uh, Goede raadgeving. Well, maar je kan het ook lezen. Op een andere beleef. Dat alles is goed zonder kwaad. Daarom altijd is het belangrijk om te kijken naar het woord. Als je twijfelt. Als je niet weet. Wat er is. Kijk maar. Wat staat dat in de hele getal. En dan probeer dat. Probeer dat te ontleden. Goed kijken naar het woord. etc. Hasulam de rechterkolom pot kuf kaf gimel. 100, de referentie van het van de oot Kuf, kaf gimel 1023. Amai ikre Ierat, Vechule, Double. Lama tin nikret amalhut yirata okay, shem. Kijk wat we leren. We leren steeds die uh, positionering, die krachten die op de boom des leven zijn, de processen die wanneer dus tweed, de tweede centrum, de malchut steegt op naar de onder de hochma hoe dat allemaal het gebouw van Hashem is opgebouwd. Welke like processen zijn daar, hoe dat zich afspeelt, want zo so boven, zo so beneden, als wij leren hoe dat boven is, dan is het precies op dezelfde manier is het bij ons de mens, is de kleine wereld. Dus het is niet buiten mijzelf, alles is binnen mijzelf zoals so, wij ook, so ook geleerd hadden op de vorige gelezen dat vijf stadia van de verlosser dat is allemaal in mij in myself het is ook in het, het algemene aspect dat het bestaat zoiets dat die die zielen, speciale zielen die kwamen dat uh, hier gebracht brachten dat hier naartoe, maar voor ons belangrijk is, alles is in een mens My, myself, myself, all this is in myself. In myself, al die the five must bewerkstelligen. Al die vijf kilim, I must then take to stand. Corrigir, on behalf of the Hij Lamatin, I said a malhoot, I have de malchut I have a this vrees Vraag wordt het gezegd, ook in religion, vrees this Heirs. what is Бхрейпмен нет. То я вару вот мотмен, вару мотмен фразы. Эти два пункта, да, то есть их специально, все вращают ом эти два пункта. Знаете, омисив мишум элевша мальхуд и илан шель то вара иней то en nog een volgende na de punt 12. na de punt. adam, der to Kijk nou, waarom is dat? Het is bijzondere vers is dat I de so, wordt vaak geciteerd elders. Maar waarom is dat? Wat betekent die vrees des Heren? Kijk nou, hoe geweldig wat je ons vertelt. Om we even hij antwoordt in... Mishum 11 om omdat de we malchud hi ilan sheltov vara. Zij is de boom van goed en kwaad. Wij weten dat in de malchut zijn die twee punten. Kijk, als wij zeggen dat... Goed oplet, als wij zeggen dat de malchut stijgt op naar de naar de bina, betekent, betekent niet dat de malchut uh, stijgt op naar de bina en dan... Uh, hoger alleen, en dan niet op haar eigen niveau. Altijd is het ook, zowel op elke niveau, op elke sfera, in elke partsoef, in elke wereld is het zo zo, zo moet je het zo zien. Het betekent, in de malgoed zelf heb je twee punten, in de jesot heb je ook twee, die twee punten, malgoed, en de, Malwa, de plaats waar de malgoed verbonden is, de malgoed op haar eigen plaats, goed opletten. En de Malchut op de plaats waar zij verbonden is met die bina. Dat heb je oh, in de Malchut, in de Yesod, in de God, in in in in in overal. Dat is wat hij zegt. Mishumse nee, ze al Malchut, omdat de Malchut, Elf, hi, Ilan, Sheetovara, zij is de boom van goed en kwaad. Er is in haar plaats, waar de Malchut, de plaats van de Malchut, waar de Malchut staat zonder de, zonder de Bina. En er is een plaats waar de Malgoed is opgestegen. In de Malgoed zelf. In de tien van de Malgoed naar de Bina. En dat is goed. Dus de, en dat betekent dat de Malgoed is de boom van goed en kwaad. Zagadam heeft de mens um, um, verdiend. Betekent wat is verdiend? Goed gedrag. Goed. Um, Torah en voorschriften, goede daden, dus doen, uh, dat hij verbindt zichzelf. Allee, wat betekent goede daden, gebed, etc.? De daden die brengen hem naar de Bina. Dat is een goede. Zagadam heeft de mens, het, was de mens dat waardig, beter te zeggen? of heeft het verdiend, twaalf, in hij tof, zie hier, dan is het goed, het goede, dan heeft hij het goede, dan de malgoed manifesteert zich als het de goede, als de boom, als de boom die het goede geeft, goede, goede vruchten werkt. We hemlozen gaan, en als hij niet waardig wordt, geacht of niet verdiend, in hij raad, dan is het kwaad. Dus als hij wil alleen van de malgoed de mal goed gebruik maken, dus trekken naar de mal goed. het licht, maar dan, dan ontvang je kwaad. Het is al dit aan de mens. Kwaad of goed te ervaren, ligt aan de mens zelf. Dat is het gekke. Hè? Dat het, het, is, uh, het is de keuze van de mens om, eigenlijk aan de mens is gegeven, om het goede te ontvangen. Als hij dat niet wil, dan als hij kiest voor het kwade, dan ontvangt hij het kwade. Het is nooit zo dat het kwaad van boven komt. Kwaad kan nooit van boven komen. Kan, een, kan een, een, een de producent van een wasmachine kwaad doen speciaal aan zijn machine iets doen dat het, hij produceert, de wasmachine, die de wasmachine slecht werkt. Hij zal het nooit dat voor, altijd wil, pro, wil proberen het, het beste doen. Zo is het ook de kan kan niet kwaad. Van boven kan nooit kwaad komen. Dus als een mens waardig is, betekent verbindt zichzelf met de tweede bodem. Met de scheen, met de... Dan ervaart hij het besturingssysteem, ervaart hij dan de boom. Maar goed, de malgoed als... Het goede, anders als kwaad. Welken, shura, bo, toma, kom, Let op. En daarom he rust op deze plaats, op deze plaats van de malgoed, rust hier aan. De vrees. Er is zeer belangrijk. De vrees, de vrees om... Over te overste, om, te, om, om niet te overschrijden. Je dat? Niet te overschrijden die, die bodem te, om niet te komen, niet aan te komen aan die punt, aan die punt van de malgoed zelf. Altijd gebruik te maken van de bina malgoed die, die zich verenigde met de bina. En dat is de, dat is dat, de vrees. We hier ashaar en lavo lechol 14 tof Shabaulam. Kijk nou, wat zegt dit dan over die malchode? Die, aan de ene kant is de plaats van de frees en ze, die malchode is de port om te komen tot alle het goede van de wereld. Wie die frees dus niet heeft, die komt niet tot, het goode, tot alle het goede van de wereld, dus door die goede door de vrees heen moet het wel de mens komen tot het al het goede. Vrees altijd aanwezig is. Stap voor stap, hij gaat het ons meer uitleggen over die vrees. Zeg het over hoe Eilu Bet-Sharim 15. dainu Bet-Ane-Kudot. Ze hem keihad zechelt of. Dus wat daar staat geschreven, dat zechelt of, de goede goede raad voor allen die dat doen. Dat zechelt of, het goede raad, de goede, het goede, de goede raad of goede verstand, letterlijk is het zechelt verstand. Uh, hoe, wie, die, wie zijn dat? Wie is dat? Wat staat in de vers? Hij zegt dat zijn deze bet dat zijn deze twee poorten, vijftien, de heinu, dat wil zeggen, bet-anekudot, twee punten, die punt van de malgoed, en punt van de uh, bina, de malgoed, die komt naar de bina. gaat dat die zijn als één. Herinner je, de malgoed, de malgoed, de malgoed, de, de plaats van de malgoed, de malgoed, de, de punt, moet altijd verborgen blijven altijd verborgen. En maar wij moeten gebruik maken alleen van de malgoed, die verbindt zich met de bina. Dat is de kunst, de hele kunst van het leven. Het leven is een kunst. Het leven is niet existentialisme. Het leven is niet iets dat, dat het onderworpen is aan bepaalde lot of aan bepaalde regels die dan um, de mens in in ijzeren kader zetten. Dat het, zo is het leven. Het leven is de kunst. Kunst van het leven. Dat is wat de mens moet, moet, moet begrijpen. Dat is wat ook gegeven was door de Torah. De kunst van het leven. Op welke manier een mens moet leven. De vrijheid. Alle vrijheid. Dan kan die, alle vrijheden. Wordt aan hem gegund. Als die maar weet de kunst van het leven hm, te hanteren, betekent de kunst van het leven, kiezen voor de tweede bodem. Kiezen voor de tweede punt, de punt die wel on, tot onthulling kan komen. Van de punt die maar die verbonden is met de bena, kan ik ontvangen. Van de andere punt kan ik niet ontvangen, waarom moet ik dan mij zorgen om maken, überhaupt mij letten of naar binnen kijken naar die punten, als dat punt mij niets oplevert. Moet ik dat niet doen. Het is altijd verbinden. Moet wel verbondenheid moet ik wel verbinden, die twee punten met elkaar. Maar gebruik moeten wij maken alleen van de punten die maar goed die verbonden is met die binnen. Dat is de kunst van het leven. Niets anders. En dat levert alles, al het geluk en al het, de weg naar de volmaak dat is de weg naar de volmacht. 15. Hu dat leeroei Rabi Amar zeest sechel tov zehu etz chaim shehu tov of zoals wij dat lezen shekol tov 17 velo raklal It's Shein Rashurabo Achtin Hu sechel tof of of blira I zegt niet wat ik zeg double lazing is. Maar I sugherda. Kijk, okay, let up. Fijften. Amar Yossi zegt. Zes, zegeltof, dat, dat stukje uit dat vers, zegeltof, dus een goede verstand, een goede raad, etc. Zegeltof, dat is de boom des levens. En de boom des levens, we zullen zien wie is de boom des levens? Ze hier een niet helemaal goed. Zegeltof, so, dat die, de, de, de boom des levens, die is zegeltof een goede, goede verstand Oftewel kunnen we ook lezen, niet zegel, maar, ja, maar in plaats van sechel kunnen we ook lezen, dezelfde manier wordt geschreven. Shekol kool, je ziet dat, sche kool, tof, dat, She is dat, Kol is alles, tof, goed, dat alles is goed. 17, uh, uh, blo, rak, absoluut, zonder, kwaad. Dus de tweede lezing, goed opletten, altijd kijken naar die, wat in de Torah staat, en als je niet begrijpt, kijk goed naar, de, naar het woord, en je zal proberen dieper te komen, dan je zal zien, Ik kon het nooit begrijpen, wat, wat, wat, wat betekent de, de, dit vers, Betekent zeggelijk of tof, en dan in de kla, klassieke vertaling zegt, een goede raad voor iedereen die dat doet. Zo, so, so, en iedereen is, heeft dat zo aangeleerd, ja, kijk naar een uh, sidur, in een gebedboek. Dan so heb je zoiets, een goede raad of zoiets. So Wat geeft het een goede raad? Dat is allemaal deze wereld. Maar dat dit staat, dat dit zegelt over, dat zegelt kan je ook lezen als shekort tov. dat alles is goed, zonder kwaad. Dat is de boom des levens. In de boom des levens hebben we alles, alleen maar het goede en geen kwaad. Goed opletten. Kwaad zit alleen in de boom van goed en kwaad. Dat is maar goed. De boom des levens heeft geen kwaad. Heel, daar is geen kwaad. Maar alles is goed. Zo absoluut zonder kwaad. En de boom des levens, dat is dan, zeggen we dan de zierenpied, maar dat is dan. Obishwil, uh, sheen, rasho, rabbo, en aangezien er geen kwaad, rust erop. 18, hoe, zeg het of dat is dan, daarom is het zegeltof, of daarom is dat onze the lezing de andere lezing is. Daarom is het uh, shekoltof dat het alles is goed, bli, ra, zonder kwaad. 19 na 19. Pirouz. Toelichting. Naar de punt. Belangrijk, die twee punten, als we goed opletten, als we letten op die twee punten, zullen we alles ontvangen. En alles en behouden, zullen we behouden worden. Daar gaat het om. En behouden worden en ontvangen. En het leven zal zin hebben. Elk moment zullen we erop uitga, uitgaan van. Ah, het, is, het leven is de moeite waard. Elk moment is. is is dierbaar, etc. Alleen dat kan, dus alles is in de handen van de mens. Het staat het geschreven. Kol bidei shamaim, chutz mi irat shamay. Alles is in de handen van de hemel, behalve de vrees des hemel. Dus, wie vrees? De, he de hemel betekent dat die zal zich verbinden met de bina, en dan zal die al het goede ontvangen. Alleen maar het goede ontvangen. Dan zal je zien dat het kwaad überhaupt niet bestaat. Dat er iemand daar dat ergens daar kwaad is ofzo. Dan zal je zien dat al het kwaad ook zal uiteindelijk zal zich transformeren in het goede. Iedereen heeft zijn eigen proces moeten meemaken. Mee Mensen, land, de wereld. Maar in zijn volmaakte toestand is het alles, is er alleen maar het goede. Nee, pirush het hier, de toelichting. Me Lama nie kraasha aracharon, twintig, basem, jirat, asem. Shekatu, valea. Reschied Hochma 21 Jirat Hashem. 19a de punt. Meweer, hij legt het uit hier in, de, nou, in onze zoger. Lama ne ara, waarom de laatste poort heet in de naam de regel 20 Jirat Hashem. De vrees des Heeren. Je waarop, waarover geschreven staat, over die vrees des heren. Chogma, het begin van de Chogma, is 21 Jirat Hashem. des We hebben dat geleerd, ja, dat de eerste voor de hoge Chogma, daar is, dat is dan de vrees des dat is maar goed אלן תוינתך נאדי פונט והוא כי הוא עושה את סעדת שחתה בו אדם תוינת וינת וינת הראשון כי על נקודה דה אונשהה במיטה דרין תוינתך והירה הגדולה Lefag, lefagma. Goed kijken wat die zegt ons. Hoe, wat is dat? Zegt die. 21. Hoe, dat is. Die who sought, wat dat is het geheim van de boom. De boom van de kennis. Shechata bo Adam waarin. Waar Adam, de eerste mens, de Adam heeft op die boom, heeft die gezondigd. In die boom heeft hij gezondigd. Kial nekoda da, want op deze punt, dus wie deze punt schendt, dan zegt hij dat da on Shehabamita, de straf daarvoor is de dood. Dat is wat hij had gedaan. Hij had deze punt, deze punt, dus de mangoed, heeft dit overschreden. Hij heeft daarin gogma aangetrokken en daardoor die heeft dus eigenlijk hele gmartikoen, als het ware, geprobeerd te bewerkstelligen. Hij heeft aangetrokken die daar naar die malgoed, naar de onderste malgoed, niet naar de niet, omdat hij nog geen kracht had. Zijn voeten stonden nog in de Asia, onder de parsa van de Atsilud. Maar hij had het aangetrokken, het licht naar die, van die hoge gochma, naar die Malgoed. En die Malgoed liet hij dan naar beneden zakken, naar haar eigen plaats. Maar zij kwam de Malgoed kwam dan tot de, tot, de, zeg dat, tot de Parsa. En alles was, al zijn Parsoufes was gebroken. Dat betekent dat hij ervoor de dood. Dat is de, de zonde wat hij eh, ervoer. En dat, daarmee ook het gevoel van eh, schaamte, alle andere dingen, oh, de dood. Dood is eh, überhaupt het gevoel van schaamte. is, is, is al het gevoel, dat het, omdat wij ervaren de dood, de zonde, gevolg van de zonde. Dus wie, omdat zegt hij, wie dat dat punt, het schenden van dat punt is, uh, voor het schenden van dat punt, van die punt is uh, de onshehabamita, de, de bestraffing daar, daarvoor is de dood, in de dood, de dood. 23. Wa ira haagdola, hi shalole wa. Oh, en nu zegt je dat Waar hier Abdullah in de grote vrees is, Shallow om haar niet te schenden, om haar niet uh, schade toe te brengen. Zie je dat? Dat is de vrees die de mens, de opbouwende vrees, die de mens altijd moet hebben. Zodat so we misschien op de, aan het einde van de, onze les zullen we daarover een beetje meer hebben. Wat is deze vrees? Dat is de vrees om niet haar te. Uh, schade toe te brengen. Dat betekent niet daar inkomen en het licht gogma proberen daar aan te trekken. Al die, al die verboden die in de Torah zijn geschreven, zijn eigenlijk geschreven uh, om die punt, om deze punt te beschermen. Alle, alle verboden om deze punten te beschermen. Om mensen te behoeden om niet aan te komen aan deze punt. Of 24 had je koen. hazo. Titukan kula bachol 25 hašreemut. Je tkaje belah ha mawit En goed opletten, als wie, wie daarvoor waakt. Ja, voor deze punt dat verborgen is van één van die twee punten in elke situatie daarmee is het net of jij de, alle verboden van de Torah naleeft Zie je als je waakt over de, deze, deze punt, dan is het betekend dat jij alle, ver, alle verboden die in de Torah staan dus niet doden, niet dat je hoeft het niet eens te lezen je hoeft het niet eens uh, op een rijtje te zetten. Als je, niet, als je dit punt waakt voor deze punt, dan direct, indirect dus, of direct, indirect, dan daarmee vervul je al die, alle voorschriften van Lotasse niet doen. Alle op deze manier. Want allemaal zijn ze niets anders, alleen behoeden de mens voor uh, om schade te brengen aan deze punt. En wat zijn de alle, alle geboden? Nou, dat kan je wel afleiden. En alle geboden die in de Torah staan, dus alle 248 geboden die in de Torah staan, die, die kunnen, kan je met één één ding, kan je dan door, mee, door één ding, kan je door één handeling, kan je daarmee bereiken door het kiezen voor de de tweede punt. Ja? Dus, alle geboden zijn om zijn alle geboden die in de Torah beschreven staan, die A248, zijn uh, bedoeld om de mens te brengen in al zijn handelingen, alles wat hij doet, naar die tweede punt, naar de, naar de bovenste punt, de punt van de Malgoed, waar de Malchud is verbonden met de Bina. Dat is, daarmee vervul je alle geboden die in het Torah staan. En als je waakt, tegelijkertijd moet je het ook waken, om niet aan te komen aan de malgoed, deze punt van wat verborgen, dat die verborgen is. Die malgoed op haar plaats. Daarmee, daarmee vervul je alle, alle eh, verboden, dus als het ware, le leef je na alle verboden die in de Torah zijn. Dan ben je. Door die waken, of, door die waken en, en door die twee handelingen, door die twee punten overeenkomstig te, uh, te behandelen, doe je de hele Torah. Uh, vervul je de hele Torah. De hele Torah draait erom, niets anders. En, en omgekeerd is het ook. Als men leert de hele Torah. Al zijn leven en men komt aan die, die, deze verborgen punt, schendt men die punt op welke manier dan ook, dan is, is de hele leer, het hele leren van het Tora betekent dan nu, nu, nu, nu. dat 0,0. Je begrijpt dat? Als iemand bijvoorbeeld uh, een een religieuze iemand is. En die doet al het Torah leef na. Zoals in de Torah staat geschreven. Maar er zijn nog tientallen duizenden uitwerkingen van de wetten die rabbijnen hebben gemaakt. En in de instructie staat bijvoorbeeld zoiets dat als een mens laten we zeggen uh, op zakenreisie en natuurlijk, had die misschien bleef je daar lang, misschien een maand. Nou, welke mens die dan de Torah naleeft, kan een maand zonder partner zijn? Natuurlijk is het haast onmogelijk. Dan ga je daar ergens, daar ergens naar een, naar een vrouw, naar een leenvrouw. Heb je? Of op een andere manier, men zegt ook, je mag wel als, het kan, als je anders niet kan, als je geen krachten hebt om dat niet te doen, dan mag je wel dat doen. Stiekem mag je dat doen, je dat doen maar dan niet in de plaats waar je woont. Dat zijn dat is in de, de fijne greep, fijne kneepjes van hoe zij de wet, de goddelijke wet, hoe die rabbijnen hebben de goddelijke wet verdraaid, verdraaid om mens, mens. Uh, naar, naar, naar, naar zijn zinnen te doen. Nou, als een mens het op die manier doet, dan zie hij dan bijvoorbeeld daar gaat naar, naar een vrouw van een slechte zijde, doet er een slechte maar bedoel, naar een leenvrouw. ik zeg niet dat die slechte is, maar die gaat naar een leenvrouw. ja, in plaats van uh, zijn zin te zinnen een beetje, ja, en dan deze, en denk deze, ik nou, ik vervul daarmee, ik, ik schend daarmee de Torah niet dan betekent dat hij in één klap dan de hele Torah verneukt. Iedereen begrijpt het? Betekent dat niets wat hij geleerd heeft, dat hem zal, wat betekent dat? Dat hem zal helpen. Waarom? Omdat hij schendt dan deze punt van de malgoed, de malgoed. En de andere kan een gewoon eenvoudig iemand zijn die absoluut weinig tijd heeft... om te raad et cetera. Een gewone, gewone slager. Ja, zoals we dat hebben geleerd. En weet niet zoveel... maar hij waakt over die punt. Over die punt van de van de punt van de, de. En... stress, stress, steeds blijft... boven het verstand te gaan. Ik doe en verbind zichzelf... met de malgoed... die verbindt... die malgoed naar de Bina opstijgt. Ondanks de recessies, ondanks alle, alle moeilijke tijden, et cetera, hij vertrouw vertrouwd erin, hij wordt behouden. Hij vervult dan de Torah meer dan al die anderen die dan met al die fijne trucjes de Torah uh, schenden door al die nevenwetjes die dan gemaakt worden om mensen naar zijn zin te doen. En dat is wat uh, zeer belangrijk om te zien dat dit allemaal applicatie is voor elke toestand waar wij, waar wij leven. 23. Dat is, dat is wat hij zegt dus. Wajira 23. Wajira Agdollah hier is Pagma. En de grote vrees is die in de mens moet zijn om haar, om die punt, uh, niet te schenden. Of niet te schade, te, schade toe te brengen. Dat is de vrees. Nou heb je die vrees. Of moet je ontwikkelen deze vrees. Stap voor stap. Ontwikkelen deze vrees. En dan zal het. Zal ingeankerd in worden. In jou. Dat jij de overwinner zal zijn. Dat jij zal. Verleden zien. Horen. Voelen. Maar jij zal het niet toegeven jij zal boven elke verleiding uitkomen, dat is geweldig. En dat is in handbereik van een mens. Alleen, die hiera, de vrees van binnen moet wel groot zijn. Vrees, dat goede vrees, om niet aan te komen. En als je, hebt dan, als je oriënteert jezelf op de hoge punt, op de bovenste punt, dan heb je van de bovenste punt, heb je alleen maar leven. Uh, vreugde en alles. zijn Dus we genoeg vreugde en genoeg om uit te leven in, door die bovenste punt, ja, of boven, de bovenste, de, de bovenste bodem. Dan hoef je niet aan de komen aan de onderste bo, onder, naar onderste punt. Of ik kijk wat hij zegt ons. En in de gmarat in en in de gmarat ik kon. hazo titokan Titoekaan, wanneer deze punt, de onderste punt is, mal goed, de malchut, Titoekaan zal helemaal gecorrigeerd worden, Bahollas Lemur, 25, in al die volmaaktheid. Itkayem, dan zal het in vervulling komen van wat geschreven staat. Balahamawetla net de dood is opgehouden te bestaan voor elke." Weil ken Nikra 26 Jiraat en daarom heet ze Jiraat de vrees. Punt 26 na de punt. We zijn om Weil daar Atar 27 Jiraat. We zijn en dat is wat hij zo over zegt. Weil so daar en op dat, dus op dat punt, op deze punt rust daarop. Bahai Atar, rust op deze plaats, rust hier -a. De vrees. En als je kijkt naar het woord, de vre woord vrees, let op nog een keer, zoals uh, Lubatun had gezegd, 27, hier aan is 216. Ja, 216. Herinner je nog, 216 zoals het uh, zoals uh, de letters van de Habakkuk. Habak van de Habakkuk. Want dat is ook de phrase van Habakkuk, die Habakkuk had. En de naam is ook, dus ook was ook net dezelfde, was gevormd door die, door die 216 letters. Oftewel, oftewel driemaal de naam Abba. 72. 3 keer 72. De regel 28. We zijn sommer. We zijn daar leal 29 de aima. We zijn sommer 28. En dat is wat hij zegt dus over. We dat tara. En dat is de poort. Le alle de tova de alma om binnen te komen tot alle het goede van de wereld. 29. Na de dubbele punt. Ki geluja laa hu kol der a ha ulam anikh a amachashvet 29. Ki <tie> jelui a chogmai laa, de onthulling van de hoge chogma. Hoe kola tova overal? lam, dat is al het goede van de wereld. 30. Anjich laa laa ma chashevete Dat inge, dat sam, dat inge. Eh, uh, zeg dat, dat bestaat, inbegrepen is in the schep, de schepingsgedachte. Punt. En de scheppingsgedachte betekent dat dat is wat de schepper wilde en kan geven aan de schepping. We kieven aan de linker kolom de eerste regel. She'ir a She, ira, she Hashem i ha-sha'ar a-reshoon le-hoch-maila a reshoon maila a вы немца шу а de холтов де кто вде альма velhivan en eerste regel de linker kolom schiraat ashem dat de vrees des heren oftewel die mal goed die opgestegen was naar de onder de naar de onder de khokhma onder de hoge ze is de eerste port voor voor an For the Hochma, the port for, for of the port, the, the, port the port, the port for the Hoch Hochma. This Belenand and the Hoch Hochma is the Nitzayt like this. Shehu Ashaar that D is the port, the Malchut, the Malchut is the port Le Lecholtova de Alma for the for all the Chudes from the, the world. Om het alle goede van de wereld is de hoge gochma. Drie. We zijn schommer. Zegeltof, elin, trin, train, vier, deenon, kechade. Dubbele punt. Drie. We zijn meer, dat is wat hij zo gezegd. Zegeltof, dat is dat, de het goede verstand, of, goede, goede raad, zoals we dat geleerd en de innerdiepe en de andere lezing nog, she of dat alles goed, al goed is. She of dat al het is we dat geleerd hebben. wat is dat? Dat is Elin, drie, draaien, die non kakada. dat zijn deze twee porten die als één zijn. vier naar de dubbele punt, Betane Kodot Jagdav, 5. Kamut Shehem, Klolot Babet de Breshid. Punt 4. naar de dubbele punt. Hij nu dat wil zeggen. Betane Kodot Jagdav, 2 punten samen. 5. Kamut Shehem, in welke hoeveelheid dan ook, Klolot die samengevoegd zijn. ב-בת ב-בת דברשית, in the the letter בת from the erste word from the Torah ברשית. ומאש אין נוזם אמר בתני קדוש, אלא בת תראין who כי צייפו הכהבנאי, לאחר תיקון ה бон, שֶאַצְלַח nikraoud eilu acht bet nekodot, bashem bet terain ki as steygen deichten tov belo Raklal valken, idaken nakatuwe seichel, kin tov punt, vijf ...naar de punt... En het, feit, ...en het feit... ...dat hij zegt niet... ...de zoger zegt niet... ...twee punten... ...maar zegt... ...bet draaien... ...twee poorten... ...hoe komt... ...omdat... ...waarom zijn twee poorten dan... ...want is het, hij zegt... Het, ...omdat het ene punt is, is nog niet open... ...duidelijk, we hebben toch geweten... ...dat het ene punt is poort, de bovenste punt is poort, en de andere onderste is toch uh, gesloten. Dus waarom zegt hij dan niet twee punten, maar zegt twee poorten? Dat komt zegt hij, ki zeven hakawanahi, want de bedoeling is uh, hem, hij, het slaat op la gara na de correctie van de bond. dus dat is wel zeggen de gmartikun. De bon wordt gecorrigeerd. Ja, we hebben geleerd, de bon wordt al zak. Sjaas ei beta nekudo, dat dan deze twee porten worden genoemd worden in de naam betrayin. Twee poorten. Dus na de correctie zijn dat twee poorten. Die of want dan worden beide punten het goede raklal absoluut zonder kwaad. Welke niet aan geneketof en daarom benadrukt het hele, het hele geschrift. Segeltof. Segeltof aan de ene kant, ja, dat is verstand, goede verstand, maar aan de andere kant, zoals wij dat lezen, ook de andere lezing is, se tof. dat alles is goed, alles is goed, betekent, die betwee poorten worden dan gecorrigeerd, in de gmartikun betekent dan schakoltof, dat dan is het alles is goed, betekent geen, absoluut geen kwaad. Kien, naar de punt. Maar ze eenken niet Arei are hen nikraot elf, et sadat to kanal maar ze kent in tegenstelling tot, met heren voor de gmaratikun, Are heren, heren ikraot etsadat over heten zij die twee punten, heeten de boom van, het, de boom van de kennis van het goed, goede en kwaad. Hij kan zoals boven gezegd werd. Zie dat, de kennis van de boom van goed en kwaad, dat is dat de mal goed die beide in haarzelf heeft. Uh, Rabbi Josie Omer, Rabbi Josie zegt enzovoort. So Rabbi Josie een der tin al Rabbi Hia, ella mashmaud dorsin, ella maschmaut dorsin, ika fertin beineu. Dus de eerste die lancerde, de, de eerste stelling was Rabbi Hia. Ja, Rabbi Giyah heeft dat zo gezegd, dat in het begin, dat, uh, dat hierat, dat, de, de, de hier, dat is de phrase, dat is dat is de boom van goed en kwaad. Maar daarna kwam de Rabbi Yossi. En Rabbi Yossi, dan zegt hij dat over Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, nog nogalijk aan Rabbi Giyah. Kijk nou wat hij zegt. Rabbi Yossi uh, uh, heeft geen andere mening dan Arabichia. Dus hij twist niet met Arabichia. Altijd goed opletten dat als men twee twee, twee uh, kabbalisten zeggen iets over één aspect in de zoger, leek dat het, ze twee verschillende meningen hebben besproken. Twee verschillende gevallen gaan ze uh, benaderen ze. Twee verschillende gevallen. Maar aan ons is dan om te zoeken wat is, wat verenigt hen, waarom. Die lijkt er wel uh, tegenspraak tegen tussen die twee. Uh, dus, ella, mashmaoud, dorshin, ikabenegel. En dan is het in het, in het aramees zo'n bestaat uh, zo'n. Maar, kan je zo zeggen. Maar het zoeken naar de betekenis is er tussen hen, letterlijk. Dus wat zij doen is, ze zoeken naar de betekenis verschillen, verschillende betekent dat zij dat zij uh, dat zij bekeken uh, dat vanuit twee het probleem of zo of een uh, probleem uh, zij bekeken dat vanuit twee verschillende perspectieven ki rabbi vert in hiya mevaira mikra ala hara zegt, nou want rabbi hiya legt uit dat vers, dat dit na de correctie van de bon is. Dat wil zeggen, na de ik Dat dan worden twee punten tot twee poorten. Ja, door beiden gaat het licht dan heen. 16. Kanaal, we een En ze hebben geen kwaad. Dat betekent nadig martikun. Dat is waarover Rabbi Giyah spreekt. We hem, zeker toch, Belora, we hem, en zij zijn, zeker wens en ook in welezen als, en die zijn, zeker dat het allemaal, helemaal, alles is goed. Belora absoluut zonder kwaad. Waarom? Omdat hij beschrijft dat vanuit het perspectief van de gmaar nadig martikun. Zeventien.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 Terwijl Rabbi Josie 17, er amikra, legt uit dat vers, dat vers, miter am gmaratikun, voor de gmaratikun, als dat dan hen, hen, dat is ik zij, wie zij, die twee punten, pgenate etzadaat overa, die zijn het aspect van de boom, van kennis, van goed en kwaad. 19, Wal kenomer, and arom sech di dar, sechel tov, de of the well, of the well shekol tov, that alles <laughs> is hud, dat is ilana de chaya, dat is the bom, de sleifens, twintach, shehu ze iran dat is ze iran pin, en niet de malchut. And dat is dan ze iran pinn, van mochen de ima, ze iran met de mochen van de ima, en dat heet Ez Rachaim, de boom des levens. 21, Dat is de boom des levens, dat, dat die is helemaal goed. Absoluut zonder eh, enige kwaad. Ga met Erem Gmaratikun. Ook voor de Gmaratikun. Dus met Aanziran is niets mankeerd, ook voor de Gmaratikun. Uh, de boom des levens, zie dat? De boom des levens. Daarom houden we ook ons aan de boom des levens. Proberen we ons te houden aan de, de boom des levens. en pin is wat zeerend pin Op wie was dit op de, de, de goed? En eh, niet op de en pin. Op de en pin, uh, als wij ons houden aan de en pin, dat is licht. En um, daar is alles goed. 21 na de punt. Maar ze één kent hem bief je 23, Tovara met heren, gwaara, te koen. nikraot, 24, amal, nikra, amal goed, in de Tovara kan 21, nee, 22, na de punt, een ken en betane, kudowoot, in tegenstelling, tot de twee punten. Hem, bifjena, tovara die zijn, in het aspect, van goed en kwaad, ja, het, twee punten, van de, in de mal goed, mal goed zelf. Dat zijn dat aspect goed en kwaad, met de Gmaratikun, voor de Gmaratikun. Schrebbe dat vanwege dat, vanwege hen, dat daarom, niet krijgen mal goed, heet de Malgoed, 24, Ilana de Tovara, de boom van goed en kwaad. Kan wel zoals boven gezegd.